Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Milieuclubs zeggen dat ze goed hebben gepraat met het kabinet. Vandaag was het de beurt aan de natuur- en milieuorganisaties... om met bemiddelaar Remkes te praten over de stikstofcrisis. Zoveel mogelijk partijen moeten helpen om de uitstoot van stikstof te verminderen, zegt Greenpeace. Ja, het was op zich een goed gesprek, maar ik vond het ook wel een pittig gesprek. Want ik mis nog steeds de urgentie. We praten, we praten, we praten. Het gaat tot 2030 door. De boeren willen zelfs 2035, terwijl de natuur nu op onvallen staat. Nou, Dat hebben we goed onder de aandacht gebracht. En we hebben ook gevraagd: van, wat doe je nou met al die andere uitstoters? De industrie, de luchtvaart, die moeten nu echt mee gaan doen. Natuurmonumenten heeft in het gesprek benadrukt dat boeren bij alle veranderingen worden ondersteund rechters doen op 17 november uitspraken in de MH17-zaak. Drie Russen en een Oekraïner die het vliegtuig uit de lucht zouden hebben geschoten... horen dan of ze straf krijgen. Het Openbaar Ministerie wil dat, dat de vier mannen levenslang achter de tralies belanden. Bij de MH17-ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven... onder wie 196 Nederlanders... Een primeur voor Schotland, het is het eerste land ter wereld waar je vanaf vandaag gratis tampons en maandverband kunt krijgen. Gemeenten en scholen zijn door een nieuwe wet verplicht om die spullen gratis weg te geven. Het was een idee van deze politicus. Menstruation is normal. Free universal access to tampons, pads and reusable options should be normal too. Period for all isn't radical or extreme. It's simply the right thing to do. Niet iedereen heeft genoeg geld om tampons en maandverband te kopen en moeten het zonder doen als ze ongesteld zijn. En Schotland wil dat op deze manier dus voorkomen. En die ene gierige vriend krijgt nog een kans om voor van alles en nog wat een.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 Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag... door een auto met pech tussen nieuw en Zoeterwoude Rijndijk ruim 20 minuten vertraging. Door een ongeluk rond het middaguur is de A22 Bevenwijk richting Velsen dicht bij de Velzer-tunnel. Er is een lading vis op de weg terechtgekomen. Het opruimen duurt zeker tot 10 uur vanavond. Je kan omrijden via de A9 de route via de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Net piet omarm. Bliss me, bliss me met je lippen. Je ma lag, denk aan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Nem een petje af voor je en no snap. Yo back, ik heb het, oh snap. Yo love is je funk. Ik druk mijn mouwen van de tipje naar de zon en Zou dit iets buiten de zijn? Kom ik hier nog open op? Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan. Liefst nog vandaag. Samen samen door de lucht. Wat gaan we doen?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 Vliegen, let's go, man! Een hete zomer met GFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maillorette, la voix soumise en gondelier. Taqueillant pour une cerise.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 Si jij j'ai pas envie de fermer la gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix, casser la voix, casser la See Pas envie de fermer ma gueule Si ce soir Et ce soir J'ai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 Ik ben hier niet aan het begin van het begin van het begin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 Io voglio arrivare ora che le mani mi portano vino te rapui vino Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft sinds het begin van de boerenprotesten op 22 juni... ruim 100 mensen aangehouden. De meeste verdachten zijn jonger dan 30 jaar. In de Oost-Oekraïnse stad Rubisne worden lichamen opgegraven van burgers... die bij gevechten zijn omgekomen. Het is de bedoeling dat de doden worden herbegaven op het kerkhof. Natuur- en milieuorganisaties zeggen dat ze een goed gesprek hebben gehad met het kabinet... Bemiddelaar Remkes zei dat de natuurclubs niet alleen willen kijken naar de boeren... maar ook naar sectoren als Schiphol en de industrie. Het weer, het voelt vandaag broeierig aan. Vanavond valt plaatselijk nog een bui en vannacht klaart het op. Morgen breekt de zon geregeld door. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 25 tot 30 graden. ZRM. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM.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 zonder mij Als het moet zet ik een stapje op Wat daarbij gitaar, bene, benen. tu la parla miet Amerikaan. Warm als op de molen, s ochteloos. Kom maar daarheen en kijk, weet jij Ik heb een Een hele zomer lang zandvoort als pruisende badplaats Ook in de zomer Cfm.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 Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration. That takes me, away. That takes me away, away Me people stand up To fight desperation As we're raising Until the break of day I will lift you up We can feel it up Feel the love around When this rock comes down People give it up Cause we're rising Like the sun, the whole. All anyway, yeah. me people get up to join this foundation. As we're raising, raising until the break of day, yeah. I will.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 B5.